Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. Een hoge politicus in Syrië is overgelopen naar de opstandelingen. Onder minister van Olie, Abdo Hussameldin... heeft zich gevoegd bij de betogers die het aftreden eisen van president Assad. Hussameldin kondigt zijn vertrek aan in een video die hij op YouTube heeft gezet. Het is de hoogste politicus die het regime de rug heeft toegekeerd... sinds de opstand in Syrië een jaar geleden begon. De authenticiteit van de video is nog niet vastgesteld. Delen van de wijk Baba Ammer in de Syrische stad Homs zijn compleet verwoest. Dat zei het hoofd van de humanitaire operaties van de Verenigde Naties... Valerie Amos, na een kort bezoek aan de wijk. Amos ging gisteren Baba Ammer in, samen met hulpverleners van het Rode Kruis. Baba Ammer was wekenlang het bolwerk van verzet tegen president Assad. Vorige week de regeringstroepen de wijk. Het Sociaal en Cultureel Planbureau is kritisch over het kabinetsplan... om te bezuinigen op de zorg voor verstandelijk gehandicapten... Mensen met een IQ onder de 85 kunnen nu nog aanspraak maken op de AWBZ. Maar het kabinet wil die grens verlagen naar een IQ van 70. Het SCP zegt dat 33.000 mensen door de maatregel worden getroffen. Bovendien is een IQ-meting niet stabiel. Daarom moet je ook kijken naar de behoefte aan zorg, vindt het SCP. Jongeren die door coma-zuipen in het ziekenhuis belanden... zouden zelf de rekening van hun behandeling moeten betalen...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 Het effect van de zonnestorm zal op de Polen het sterkst zijn. De verwachting is dat de storm tot en met morgen aanhoudt. Het weer eerst veel zon, in de loop van de dag stapelwolken... en dan neemt de kans op een bui toe. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Renssen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is donderdag 8 maart en aan de afgelopen uren kan het u niet ontgaan zijn dat het vandaag Internationale Vrouwendag is. Ja, gefeliciteerd hè. Uh, hulpverleners en een vertegenwoordiger van de VN waren in de Syrische stad Oms. Uh, onderminister zou zijn overgelopen naar de opstandelingen. Het laatste nieuws over Syrië krijgt u van onze correspondent Sanne van Hoorn. De Tweede Kamer praat vandaag over de problemen van woningbouwcoöperatie Vestia. Eindelijk, want tot nu toe moest de politiek erover zwijgen. We nemen vast een voorschot op het debat met de voorzitter van de koepel van woningbouwcorporaties, Mark Calom. En hij zal dan ongetwijfeld gehoord gaan worden... tijdens de parlementaire enquête over NUT. en noodzaak daarvan praten we met hoogleraar Wonen, Peter Boelhouwer. We hebben straks de jaarcijfers van bouwbedrijf BAM en van Air France KLM. En over agressie in vliegtuigen praten we met de vakbond voor cabinepersoneel. Onze verslaggever was bij de uitreiking van de Big Brother Award. We kijken ook of het Olympisch vuur nog een beetje brandt. Vandaag is het jaarcongres van de organisatie... die de Spelen in 2028 naar Nederland wil halen. We spreken de directeur Erik Eikelberg. kijken vooruit naar het europa League. Voetbal van vanavond. En ook nog even terug naar het record van Barcelona-speler Lionel Messi. Gisteren, want hij scoorde maar liefst vijf keer. Daarover hoort u dit Radio 1 journaal tot half tien uur kutels. Volgen via internet, via NOS.nl of via Twitter. En daar heten we NOS Radio In. De Syrische onderminister van olie heeft zijn ontslag ingediend. Hij sluit zich aan bij de betogers die het aftreden van president Assad eisen. Het gaat om onderminister Abdo Husal Meldin. Kondigde zijn vertrek aan in een video op YouTube. De onderminister stapt uit de regering en de partij van Assad. Ik wil niet langer verantwoordelijk zijn voor de misdaden van dit regime, zegt hij in de video. Ik wil de goede zaak dienen, hoewel ik weet dat dit regime mijn huis plat zal branden en mijn familie zal vervolgen. En als de video echt is, is Housa Meldin sinds de Arabische lente de hoogste Syrische politicus die het regime de rug toekeert. Een Syrische activist heeft tegen persbureau AFP gezegd dat de, positie, dat de oppositie de onderminister heeft geholpen om over te lopen. Ondertussen heeft het hoofd van de humanitaire operaties van de VN na een kort bezoek aan de wijk Baba Amr in het Syrische Oms gezegd dat delen van de wijk compleet zijn verwoest. Dat Vertelt een verslaggever van CNN. Valerie Amos's team say they had barely 45 minutes on the ground in Baba Amr. That while they were there, they could hear gunshots ringing out in other parts of Homs. She described what she saw as complete devastation. Baba Amr was wekenlang het bolwerk van verzet tegen Assad. VN-functionaris Amor ging de wijk in... samen met hulpverleners van de Rode Halve Maan... Arabische zusterorganisatie van het Rode Kruis. Ze sprak smiddags met de minister van Buitenlandse Zaken... en die zei dat ze zich vrij mocht bewegen in de wijk. Het bleek niet zo te zijn, zegt de verslaggever. They say that they weren't allowed to go to any of the opposition areas uh, in Homs. That is despite the feit dat Valerie Amos says that while she met with Syria's foreign minister earlier in the day, he had told her that she could go wherever she wanted. Nou, de Syrische regering zegt dat de situatie in Baba Amr juist weer normaal wordt en dat de terroristen die al het geweld veroorzaakten weg zijn. Inwoners zouden weer teruggaan naar hun huis, maar volgens Amos is Baba Amr vrijwel verlaten. The Syrian government has been portraying the situation in Baba Amma as returning to normal. They say that they've been clearing up after uh, terrorist groups have been in there, stashing weapons, causing the destruction. Valerie Amos, however, and her team say that they barely saw any civilians at all in Baba Amma. Er zouden in Baba Amar massaal burgers zijn gemarteld en vermoord. Alleen het Rode Kruis mag in Syrië hulp verlenen. Engels heeft het regime gevraagd of ook andere hulpverleners getroffen steden in mogen... om gewonden te evacueren en hulpgoederen af te leveren. Volgens haar heeft het regime beloofd samen te zullen werken met de VN. Ook gisteren zouden er weer tientallen doden zijn gevallen in Syrië. De oppositie noemt het aantal van 39. Eindelijk weten we waardoor het containerschip Rena in oktober is vastgelopen voor de kust van Nieuw-Zeeland. Correspondent Robert Portier. In een rapport dat vandaag is verschenen wordt eigenlijk uitgelegd dat het gaat om drie dingen. In eerste instantie gewoon aan haast. De kapitein moest op tijd in de haven aanwezig zijn en hij sneed een aantal bochten af om tijd te winnen. Het tweede is dat de instrumenten een afwijking hadden waardoor de koers net iets anders was dan wat men eigenlijk dacht. En het derde is gewoon slechte communicatie. Het schip liep op een rif, brak in tweeën en verloor daarbij 50 ton olie. Het veroorzaakte de grootste milieuramp uit de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. Volgens het rapport stond de kapitein van de Rina onder druk... om de haven van Toranga te bereiken voordat het laag water zou zijn. Om tijd te winnen werd de koers meermalen verlegd... maar er was ook een technisch probleem. De automatische piloot die blijkt een afwijking te hebben gehad... en daardoor voer het schip niet precies op de koers die men had uitgezet... En er was aan boord een bemanningslid dat op de kaart de koers bijhield. Die heeft die kaart ook laten zien aan de kapitein. Maar de kapitein had op dat moment geen tijd om naar die kaart te kijken. Dat deed hij eigenlijk pas toen het al te laat was. De radar sloeg aan, met de verrekijker kon hij niet zien wat er nu eigenlijk mis was. Hij liep naar binnen om alsnog naar die zeekaarten te kijken. Maar ja, toen voer het schip al op de klippen. En die kapitein werd onlangs officieel in staat van beschuldiging gesteld. De aanklachten gaan over nalatigheid. Het gaat ook over het vervalsen van scheepsdocumenten. De kapitein heeft inmiddels op alle aanklachten schuld bekend. En dat betekent dat hij een straf tegemoet kan zien van vele jaren. Dat is onze correspondent Robert Portier. De leden van de Partij van de Arbeid kunnen bijna een nieuwe leider gaan kiezen. De vijf kandidaatpartijleiders trekken door het hele land om met elkaar te debatteren. In Eindhoven was gisteren het laatste grote debat. Diederik Samsom is een van de twee favorieten en heeft nieuwe energie als slogan. Dat lijkt nu al gelukt, vindt hij zelf. Voor de partij wel. En eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat dat zo snel zou gaan. Um, want als je ziet wat deze campagne heeft losgemaakt... Ja, dan is het de taak voor de nieuwe, wie het ook wordt... om die energie vast te houden naar de toekomst toe. Want de echte strijd begint natuurlijk straks pas. De andere favoriet lijkt Ronald Plasterk En die geeft het dan bepaald ook nog niet op. Mijn slogan is, jouw land, mijn land. En als we zo door dit land trekken, dan, is, dan zijn we echt een, een land, een goed land. En, en we moeten de goede dingen gaan doen in het land. En daar staat de Partij van de Arbeid voor. En dan een van die andere kandidaten, Lutz Jacobi. Voor haar zijn de peilingen niet gunstig. Maar ze houdt de moed erin. Volgens mij zijn we allemaal even kansrijk en allemaal even kansloos. Die peilingen zijn volgens mij niet gedaan in het gebied... waar de mensen allemaal vinden van Lutzer voor de voorzitter. Ja, de kandidaten zijn dan wel erg druk met hun campagne. Martijn van Dam vindt het prima vol te houden. Ja, zeker. Want ik doe dit omdat ik deze partij wil veranderen. Een modernere partij wil. En daar gaat elk debat weer opnieuw over. En ik blijf gewoon volhouden tot die partij durft te vernieuwen. En wie de leden dan uiteindelijk als nieuwe partij van de arbeid leider, althans leider van de fractie, kiezen, dat hoort u volgende week vrijdag. De Big Brother Award werd gisteravond voor de achtste keer uitgereikt. De prijs van Bits of Freedom gaat ieder jaar naar een persoon, bedrijf... of overheidsinstelling die de privacy schendt. Nou, de minister van Volksgezondheid won de award. De Big Brother Award namelijk voor de categorie personen. Minister Edith Schippers. Ja!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 De Korps Landelijke Politiediensten kregen ook een award als uh, overheidsinstellingen. Zij waren wel aanwezig. De dienst gaat volgens Bits of Freedom soms te ver in opsporing op internet... door het inzetten van zogenaamde spyware en het hacken zelfs van gebruikers. Het KPD erkent dat ze opereren in een grijs gebied...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 Het bedrijf maakt volgens de jury voor veel geld misbruik van de informatie van gebruikers. Al werken die zelf wel mee aan privacy schending. De beurs in New York die herstelde gisteren deels van de flinke verliezen van dinsdag. kwam onder meer door een cijfer over het aantal banen in de Verenigde Staten. Dat bleek sterker dan verwacht. Dinsdag was voor Wall Street de slechtste dag in drie maanden tijd. Gisteren sloot de Dow Jones Index 16e hoger. De technologiebeurs de Nasdaq klom bijna met een procent. In Azië wordt alweer gehandeld. Nikkei staat daar ook goed in de plus. Op een plus van 1,4%. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 12 minuten over zes. Um, in Arnhem wordt het druk vanavond. Anouk geeft daar haar een na laatste stadionconcert in het Gelgedan. Zondag is de allerlaatste. De zangeres zal optreden met alle muzikanten met wie ze ooit samenspeelden. En dat zijn er nogal wat. Doordat het podium in het midden van het stadion staat... kunnen er 40.000 fans bij zijn. En die zullen vast ook genieten van... What I need I am een cliché van Anouk. Kwart over zes. Mark-Robin Visser gaat maar weer eens ontbijten vanochtend. Marco robin gisteren in Amsterdam. <laughs> vandaag ja. in Den Haag. Bij wie ga je nou de boel opeten? Zeg, ja, waarom niet? Nou ja, ik weet je wat het is, Marcel. Ik ben bang dat ik vandaag wel mijn eigen boterhammen mee moet nemen. Oh. Eerlijk gezegd, want uh, ja... Ik heb het voor de zekerheid maar gedaan, want het is namelijk een vrouwenontbijt. <laughs> ja, maar is, daar is daar hoor mis mee ik dan? natuurlijk niet bij. Oh, op die manier. <laughs> ik denk dat ik gewoon langs de zijlijn mag toekijken. En dan, uh, dan mag ik al boffen. Zeg, de luisteraars die al wat langer luisteren naar Radio 1, die hebben het al gehoord. Voor zessen was de VARA met een speciale uitzending. Vanochtend werden de platen gedraaid door een vrouw in plaats van door een man. Dat was dan de bijdrage van de VARA aan de Vrouwendag. Uh, en verder moet ik je zeggen, uh, het stond ook in mijn agenda hoor... dus ik wist het al, maar ik kreeg vanmorgen ook al een e-mailtje. Heb jij ook een e-mailtje gehad, Marcel? Nee. Ik niet. Ik kreeg een e-mailtje van een, uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik zal geen reclame maken. Van een bekende tussenpersoon in vliegtickets. Nee. En daar heb ik me namelijk ooit een keer opgegeven als vrouw. Want dat doe ik wel eens, dan ben ik gewoon in een gekke bui. Daar willen we <laughs> dus wel iets meer over weten. Nou, geachte, geachte, mevrouw, puntje. puntje, puntje. Want ik heb natuurlijk ook een andere achternaam gebruikt. Het is vandaag Internationale Vrouwendag. En daarom krijgt u van ons een cadeautje als u de speciale couponcode invoert op het internet. Dus ik denk, ja, wat krijgen we nou, zeg? Begint die vrouwendag nou ook... Een een soort veredelde moederdag te worden. Wat is nou eigenlijk de bedoeling uh, van dit alles? Nou, dat ontbijt straks, waar ik dus mijn eigen boterhammen voor uh, heb meegenomen... gaat volgens mij wel echt ergens over. Gaan we het straks over hebben. Maar dan toch eerst even over een paar andere initiatieven... die vanwege Vrouwendag zijn genomen. Zo weet ik bijvoorbeeld dat Sky Radio vandaag alleen maar vrouwenplaten draait... Ben ik ook heel benieuwd naar hoe dat gaat. En uh, voor een ander bijzonder bericht moeten wij naar België... naar het Antwerpse, om precies te zijn. Mevrouw de Ruiter, goedemorgen. Goedemorgen. Vertelt u eens even, u bent van, uh, van de standaard, hè, de krant die straks uitkomt. Daar bent u ja. nieuwsmanager. Wat ja. hebben jullie gedaan? Wat hebben jullie gedaan? Wij hebben voor deze uh, Vrouwendag een krant gemaakt. Uh, gisteren dus, alleen met de vrouwen van de standaard... Oh. En hoe ging dat? Uh, het was uh, een heel fijne, heel leuke dag, maar we hebben wel heel hard gewerkt. Want we zijn met. Oh, toch onze... wel? Ja hoor. <laughs> um, op onze krant is ongeveer uh, één op 3 van de redacteurs een vrouw, dus dat is al ja. wel behoorlijk. Maar uh, ja, natuurlijk, je maakt dan wel een krant met ongeveer een derde van het aantal mensen met wie je het normaal doet. En dus ja. hebben we wel hard moeten werken, maar het was wel een heel leuke dag. Oh, nou, we dat is top. fijn om te horen. Ik, ik heb zelfs begrepen dat uh, jullie hebben een vaste kolom geschrapt omdat die door een man geschreven wordt. Uh, ja, we hebben uh, sommige artikels inderdaad geswitcht en van, van dag moet het inderdaad klopt. Ja, en wat hebben die mannen allemaal gedaan gisteren dan? Uh, die zijn thuisgebleven, hebben een dagje vrijgenomen. Maar er zijn ook wel een aantal mannen die wel zijn komen werken. Zij niet aan de krant van vandaag. Uh, we ah. maakten ook een, een weekblad in een magazine voor tijdens ja. het weekend. Uh, de weekendkrant zelf, daar moeten een aantal verhalen voor geschreven worden. Dus er waren ja. wel mannen aanwezig fysiek. Oh, maar die hebben echt niks gedaan aan de krant van vandaag. Echt niks. Ja, u zegt dat nog even met nadruk. Het is ongetwijfeld uh, heel erg leuk. Maar wat was daar nou precies de bedoeling van mevrouw de Ruiter? Ehm... Um, het was um, um, eigenlijk een beetje een experiment. Um, en um, of, of we daar nu veel uit geleerd hebben, weet ik eigenlijk ook nog niet goed. Ik, heb, ik ben net een krant nog aan het bekijken geweest. We willen ook wel eens kijken of zo'n krant die alleen door vrouwen gemaakt is, of die er nu anders uitziet, um, een krant op andere dagen die door vrouwen en mannen gemaakt wordt. Ja, en, Maar u bent er nog niet uit? Nee, ik, ik hoor eventjes eh, niemand meer. Ik hoor zelfs eigenlijk helemaal... Niks meer. Uh, ik zou in ieder geval willen voorstellen... Uh, laten wij uh, die krant maar gewoon gaan kopen en zelf oordelen. En dan ga ik me nu opmaken voor het vrouwenontbijt in Den Haag. Tot straks. Ja, Marco Robin Visser. Tot straks. Marco Robin Visser dus vandaag over Vrouwendag. En we blijven bij het onderwerp. Want uh, borstkanker is een van de grote taboes in Suriname. Met financiële steun van de Nederlandse ambassade... wordt een poging gedaan om dat te doorbreken. Op reusachtige bilborst in de stad staat nu de tekst bied Dit... En daarnaast een foto van oud boksen en kickboksen Lucia Rijker. Gewikkeld in een uh, groot roze lint. De campagne heeft vandaag op Internationale Vrouwendag zijn officiële start. Correspondent Harmen Boerboom gaat in gesprek met Lucia Rijker... en met de initiatiefneemster Karin Revels. Karin Revels, het is jouw idee, al die billboards hier in de stad, Pink Ribbon. Waarom heb je dat bedacht?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 De oncoloog hier heeft me eigenlijk uh, op dat stuk gebracht... dat vrouwen pas komen als hun borsten al verrot zijn. En ik had me niet echt een voorstelling kunnen maken wat, ik, uh, wat dat dan was. Tot ik bij de medische zending kwam, die vooral vrouwen in het binnenland behandelde en die aangaven van, luister, de vrouwen als ze komen hebben hun borsten al maden... want ze krijgen een knobbeltje. En omdat ze dus zo levend zijn en verrotten, dat is die takrusiki. En dat kunnen ze niet vatten, want verrotten doe je pas als je overleden bent.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 Nou, ik ben ontzettend trots dat ik uh, hang. Dat ik daarvoor gebruikt mag worden. Voor, voor een doel wat mensen kracht geeft en, en mensen wakker maakt. Dus het is niet een biercampagne of het is niet een uh, Esther Lauder of, of, of iets. Het is een campagne voor mensen, bewustwording. En daar ben ik ontzettend trots op. Wat voor reacties krijg je? Nou, allemaal positief. Mensen zijn heel blij dat het uh, zo'n mooie campagne geworden is. En dat, uh, ja, dat, dat de bewustwording uh, uh, gebracht wordt. Kun je stellen, Karin, dat door die posters die er nu staan en door die loop die gehouden wordt het taboe eigenlijk al doorbroken is? Want er wordt op Facebook over gepraat. Ik begrijp dat de Kari-communisters met een pink ribbon morgen allemaal gaan lopen. Er gebeurt van alles. Uh, nog meer zelf. De krant van uh, de caricom conferentie dat zou de lead zijn. Uh, Suriname tekening de lead. En deze campagne is uh, daar uh, de leidraad uh, en uh, de basis voor geweest. Uh, met de billboards alleen waren we er niet. Billboards, uh, ik heb het natuurlijk uh, neergezet zo. Omdat ik vooral dat effect wilde krijgen. Maar ben je niet bang dat als dit voorbij is, deze campagne en die posters zijn weg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 Dus minister Leers of wie dan ook kan eh, proberen eh, zijn collega's... en zeker ook eh, de Europese Commissie, die daar een belangrijke initiatiefrol in heeft... Eh, te overtuigen dat er een wijziging van die regels zou moeten worden eh, tot stand gebracht. Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. Welke onderhandelruimte heeft een minister Leers als hij hier naar Brussel komt? Nou, eigenlijk niks...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 Dat uh, moet u hem vooral vragen. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. Barcelona heeft gisteravond met speelsgemak de kwartfinales van de Champions League bereikt. De formatie uit Catalonië was op schot tegen Bayern Leverkusen. Dat maar liefst 7-1 voor Barcelona. U hoort de verslaggever, die Houtkamp. Het was niet alleen de 50ste thuisoverwinning op rij voor Barcelona. Het was het feestje van Lionel Messi. Ongelooflijk wat deze kleine Argentijn liet zien. Hij scoorde maar liefst vijf keer. De een nog mooier dan de ander. En vijf keer, dat is nog nooit gelukt in de Champions League... door één speler om zo vaak te scoren. Søren Lerby was de laatste voor Ajax... die tegen Omonia Nicosia vijf keer scoorde. Dan Tello, een debutant. Hij kwam erin in de wedstrijd en scoorde twee keer. Ook dat was nog nooit gebeurd dat een debutant in de Champions League twee keer scoorde. Maar alle ogen waren gisteravond gericht op Lionel Messi. Hij scoorde maar liefst vijf keer. Prachtige doelpunten bij de 7-1-overwinning van Barcelona op Bayer Leverkusen. Barcelona had de uitwedstrijd in Leverkusen al met 3-1 gewonnen. En Er was nog een bijzondere uitslag gisteravond. De Cypriotische voetbalclub Apoel Nicosia gaat in de Champions League door naar de volgende ronde. Cyprioten, die pas na drie voorronden het hoofdtoernooi bereikte... wisten zich ten koste van Olympique Lyon voor de kwartfinales te kwalificeren. Na de 1-0 in Frankrijk stond er in Nicosia na 120 minuten voetbal... opnieuw 1-0 op het scorebord. En dus moesten er penalties worden genomen. Die namen de Cyprioten het best. En dus zijn ze door. Het is uh, vrijwel uitgesloten dat Glasgow Rangers komend seizoen mee kan doen in de voorronde van de lucratieve Champions League. De Schotse topclub verkeert in ernstige financiële problemen. Curator Paul Clark achterkans kans klein dat er een licentie wordt verkregen bij de UEFA. Door het wegvallen van de Rangers ligt voor uh, Motherwell, de nummer 3 van de ranglijst, de weg nu open naar de voorronde van de Champions League. Belgische wielrenner Gianni Meersman heeft de vierde etappe van Parijs-Nice gewonnen. Meersman hield na 178 kilometer in Rodez de sprint de Sloveen-Bolen... en onze landgenoot Leeuwe Westra achter zich. Leiders bleef in de handen van de Brit Bradley Wiggins... die dus die zes seconden voorsprong heeft op de Amerikaan Leipheimer. Westra staat zesde op 18 seconden. En tot slot de Nederlandse honkballers die hebben hun eerste officiële wedstrijd van 2012 in het Amerikaanse St. Petersburg gewonnen. Het verjongde team van bondscoach Brian Farley versloeg Jong Canada, ondanks een serie fouten, overtuigend met 17-5. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven geweest, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Een hoge politicus in Syrië heeft het regime de rug toegekeerd... en is overgelopen naar de opstandelingen. Het is Abdo Hussam Meldin, de onderminister van olie. Hussam Meldin kondigt zijn vertrek aan in een video op YouTube. De authenticiteit daarvan is trouwens nog niet vastgesteld. Delen van de wijk Baba Amr in de Syrische stad Homs zijn compleet verwoest. Dat zei Valerie Amos, het hoofd van de humanitaire operaties van de Verenigde Naties. Ze bezocht de wijk gisteren samen met hulpverleners van het Rode Kruis. Baba Amr werd wekenlang bestookt door het regeringsleger.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 ...in vijf jaar zijn. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het overal droog en er komen naast wolkenvelden ook brede opklaringen voor. Het is nu 2 graden in het oosten en 5 graden aan de kust. Nou, vanochtend is het eerst vrij zonnig, maar geleidelijk ontstaan er wel stapelwolken. Misschien dat in het noorden aan het einde van de ochtend al een buitje ontstaat. Nou, vanmiddag is er ook in de rest van het land kans op een bui... ...al zullen de droge perioden wel overheersen. Nou, daarnaast zien we dat de zonnige periode en stapelwolken elkaar vanmiddag ook afwisselen. Het wordt vandaag zo'n 8 graden en daarbij staat er een matige wind uit het westen tot noordwesten. Aan zee staat een krachtige wind, kracht 5. Nou, het, vanavond verdwijnen de buitjes en dan klaart het op. Vannacht ja, wisselen ook weer wolkenvelden en opklaringen elkaar af en het koelt af naar een graad of 3. In het oosten daalt de temperatuur overigens naar waarde rond het vriespunt. Er is tegen de ochtend kans op een aantal mistbanken. Morgen vrijdag is het wisselend bewolkt en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt morgen 11 graden. AMB Verkeersinformatie viel op de A4 in de richting van Amsterdam... 4 kilometer tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. En op de A7 vanuit Horen naar Zaandam staat tussen Pummerend Noord en Weidewormer 3 kilometer.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 Morgen is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het rommelt bij de KLM. Het personeel is ontevreden over de manier waarop partner Air France de interne problemen aanpakt. Later vanochtend maakt de groep Air France KLM de jaarcijfers bekend. Die zullen volgens de kenners een fors verlies laten zien. Het KLM-personeel is bang daarvoor op te moeten draaien. Sven Laarveld is bestuurder bij Vakbond de Unie. Nou, er leeft in Amsterdam uh, uh, wel een uh, stuk zagerijn uh, richting uh, Parijs. Overigens uh, ook een groot, ondefinieerbaar stuk uh, zagrijn. Het is altijd gissen naar waar het Zagrein precies zit. Maar een vrij uh, uh, concreet voorbeeld uh, is recentelijk de staking van vier dagen in Parijs... Uh, door het personeel van Air France. Ja, Dat heeft hier toch wel op wat onbegrip, uh, tot onbegrip geleid. Ja, maar Dat kost uh, nou alles bij elkaar 100 miljoen euro. Dat is een hele hoop geld voor nou juist een bedrijf dat in problemen verkeert. Nou ja, het is uh, Air France KLM, uh, kan die 100 miljoen heel wel... Uh, anders gebruiken, of had die 100 miljoen heel wel anders uh, kunnen gebruiken. Wij hebben uh, uh, doelstellingen om uh, deze onderneming naar een ander uh, inkomensniveau uh, te krijgen. Ja, en met dit soort uh, stakingen wordt die uitdaging alleen maar groter en ingewikkelder. Ja, u noemt het een uitdaging, maar mensen hier voelen het meer als... Uh, ja, laat ze het daar even mooi zelf oplossen. Uh, laat ons daar niet voor opdraaien. KLM zit met Air France uh, in één concern... Het zal dus ook, de oplossing zal dus ook voor een groot deel uit de gezamenlijkheid uh, moeten komen. En ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat de KLM'ers hier in Nederland uh, laten zien aan de mensen daar in Frankrijk hoe het wel moet. En dan zullen de mensen in Frankrijk, uh, schat ik zomaar in vanzelf, wel gaan volgen. Denkt u dat echt? Denkt u dat die Fransen dan zullen denken van... Hé, hey, wat slim zeg, daar in Amsterdam doen ze het zo. Juist in een organisatie in Frankrijk waar vakbonden het heel stevig voor het zeggen hebben... Het ook bijna op een politieke manier wordt geleid. Iemand vanuit het ministerie van Financiën wordt benoemd in de top van Air France. Dus er nog een stevige vinger van de politiek in die organisatie zit. Denkt u dat die zo naar Amsterdam kijken als zijn dat lichtend voorbeeld? Nou, het is heel simpel. In Amsterdam zijn negen vakbonden betrokken bij de onderhandelingen uh, arbeidsvoorwaarden uh, voor personeel. Ik geloof niet dat een van deze negen bonden ja gaat zeggen tegen een KLM of tegen een Air France die zegt wij gaan vooral maar even niks doen. U doet het in Amsterdam allemaal maar zelf. Dat is overigens ook weer een spanningsveld. Daar zullen we ook met de collega's in Parijs flink over moeten debatteren. Maar de pijn wordt gelijkelijk verdeeld. Van hoog tot laag en over de twee concerns. Ja, maar het duurt allemaal zo lang daar. En ondertussen blijft het bedrijf verlies leiden. Ja, en toch is het uh, van het allergrootste belang dat KLM blijft hier uh, Dat KLM laat uh, zien dat ze zelf hun broek kunnen ophouden. En uh, of dat uh, naar de toekomst toe uh, eigen broek ophouden... inclusief een uh, onderneming Air France is dus en dus in een uh, concern uh, Air France KLM... of dat dat een hele andere inrichting krijgt, dat zullen we moeten zien. Maar het is van het grootste belang dat KLM laat zien... dat ze het hier in Amsterdam een eigen broek op kunnen houden. En eigenlijk zegt u uh, personeel van de KLM hier in Amsterdam en Nederland... laat je niet gek maken door... Zeggen, het iets wat verkwistende gedrag van de Fransen in Parijs? Nou, wat ik eigenlijk zeg is, KLM'ers blijven vooral trots op het KLM blauw... Uh blijven voorwerken voor, werken voor uh, dit typisch Nederlandse product. En uh, blijven geloof inhouden dat het, uh, dat het kan. En uh, dan komen we er ook echt wel doorheen. En bij Air France, uh, uh, dat zal ook een kwestie van tijd zijn. De verkiezingen zijn daar in de zomer. Uh, ook daar zullen de klappen uh, moeten gaan vallen. En daar zullen wij uh, waar nodig ook dan uh, voor moeten gaan zorgen... Dat, dat, dat die sense of urgency er in Parijs uh, gaat komen. Sven Laarvand van vakbond De Unie en Peter van der Meerschout sprak met hem. De jaarcijfers van Air France KLM verwachten we zo rond half acht. Zodra we ze hebben, krijgt u ze ook. Door naar Cuba. Een opvallend bezoek van de Colombiaanse president Juan Manuel Santos. De rechtse leider verraste vriend en vijand door gisteren onverwacht naar het socialistische Cuba te vliegen. Hij sprak daar met de Cubaanse president, Raúl Castro... en ook maar gelijk met een andere president... die in Havana, in het ziekenhuis ligt, Hugo Chavez van Venezuela. Correspondent Kees Elenbaas in Colombia. Kees, vanwaar dit bezoek van Santos aan die linkse leiders? Nou, Hij had geen cadeautjes bij zich en ook geen, geen uitnodiging... maar precies het tegenovergestelde... Hij moest Cuba ervan weerhouden dat ze ook naar de jaarlijkse top... van de 34 uh, Amerikaanse landen wilde komen. Die is 14 en 15 april in het uh, Colombiaanse Cartagena. Daar wordt dat uh, georganiseerd. En daar komt ook de, Amerika de Amerikaanse president Obama. Maar die had al laten weten dat hij niet zou komen... als ook de Cubanen zouden komen. Uh, we weten misschien nog dat uh, Obama aan het begin van zijn ambtstermijn had beloofd dat hij de relatie met Cuba zou normaliseren. Nou, er is niet heel veel van terechtgekomen. En ja, het is uh, verkiezingstijd in de Verenigde Staten. Uh, Obama kan niet gezien worden tegelijk met Castro. Uh, dat zou hem uh, zijn ele electoraat in, uh, in Florida, de, de Latijns-Amerikanen daar uh, kosten. Um, dus ja, um, Santos moest Cuba ervan overtuigen dat ze maar beter niet zouden kunnen komen. Maar ik okay, eens even over die Amerikaanse top. Cuba gaat daar toch nooit naartoe? Waarom nu wel? Nou ja, ze, ze wilden daar naartoe omdat er een initiatief was... een tijdje geleden van president Correa van Ecuador. En die had gezegd dat het nu maar eens afgelopen moet zijn... met, met de arrogante houding van de Amerikanen... die de Cubanen steeds eh, tegenhielden. En hij stelde voor dat andere landen dan maar die top moesten boycotten... als Cuba niet, uh, niet mocht komen. Nou ja, Santos die heeft wel voor elkaar gekregen dat Cuba begrijpt... dat ze beter op dit moment uh, het niet op de spits kunnen drijven. Uh, niks forceren, maar wat hij wel heeft moeten beloven... is dat die kwestie van de toelating van Cuba in de toekomst... dat dat wel een agendapunt wordt op die top. Oké, okay. Nou en hij was er toch dus ook maar even op ziekenbezoek bij Chavez. Hoe is dat gegaan? Nou, Santos die vertelde dat uh, Chávez er, er, er behoorlijk goed, uh, goed bij lag... en dat hij waarschijnlijk al begin volgende week weer uh, naar huis kwam... Ja, ze hadden het formeel over handelsbetrekkingen. Dat was het verhaal hier in, uh, in Bogota. Dat hij daarvoor uh, bij Chavez op bezoek ging. Uh, ze moesten nog wat verdragen ondertekenen. Maar uh, tegelijkertijd is er uh, deze dagen een Amerikaanse rapport verschenen... waarin staat dat Venezuela nog steeds onderdak biedt aan de Colombiaanse varkstrijders. Die gaan gewoon de grens over rusten uit in Venezuela. En Venezuela laat dat uh, begaan. Dus uh, daar zal het zeker ook over gegaan zijn. En ja, er is nog een ander ding waarover gespeculeerd wordt. Want pikant is dat in het verleden Cuba, uh, zo'n jaar of tien geleden... Heeft, hebben zij bemiddeld bij besprekingen tussen de Colombiaanse regering en de FARC. En er wordt nu over gespeculeerd dat Santos daarover in Havana... waarschijnlijk ook heeft gesproken. Vooral ook omdat de nieuwe farc leiding steeds meer toespelingen maakt dat ze misschien toch bereid zullen zijn in de toekomst, in de nabije toekomst... behalve het vrijlaten van gijzelaars... om ook weer te gaan spreken met de regering over een toekomstige vrede. Ja. Kees, hele baas vanuit Colombia. Ja, dankjewel. PSV-coach Fred Rutte probeert in Spanje vanavond de kater weg te spoelen... van de 2-6 nederlaag tegen FC Twente. PSV moet vanavond aan de bak tegen Valencia in de Europa League. En verslaggever Ronald van der Geer sprak met de geplaagde coach Fred Rutte. Van een drankkater heb je ongeveer een dag last. Hoe lang heb je last van deze kater gehad? Uh, een dag en een half. Ja, en toen was het klaar? Ja. En dan gaat de focus op Valencia. Ja. Wat, leert deze, wat leren deze dagen jou over deze club? Kijk, de manier van voetballen die, die spreekt mij heel erg aan. Ik vind het manier van voetballen dat uh, ja, allemaal zeer technisch vaardige spelers. Uh, kunnen enorm agressief spelen. Kijk, uh, bijna alle wedstrijden de eerste half uur daar gaan ze... Uh, er ja, gaan ze zoveel pressing spelen en dat doen ze zo goed afgestemd op elkaar. In het water loop je bijna uit de mond. Ja, maar ik vind, nee, maar dit, is, dit is wel een manier van voetballen wat, wat mij heel erg aanspreekt. Technisch vaardig, zit agressie in. Zit, ja, zitten, ja, hele mooie voetbal elementen zitten daarin. Ja, dat, dat is gewoon een manier van voetballen wat mij heel erg aanspreekt. Moet je je team daarop aanpassen? Ga je wat, wat controleerder spelen, zoals dat zo mooi wordt genoemd? Nee, ja, vaak word je ook wel daardoor gedwongen, omdat dan ook een desalig niveau heeft. Dat wij uh, voor het eerst in deze, in deze reeks van wedstrijden van de Euroleague uh, geen favoriet zijn. Dus kijk, Ik denk niet dat je het hele spulletje overhoor moet gooien, dat niet. Maar je moet wel nuances aanleggen in de... Zeg maar in in ons spel en in zo'n manier van spelen. Je moet heel erg verantwoordelijk zijn voor je, voor je taak die je binnen het team hebt. Hoe heb je de afgelopen dagen beleefd? Nou ja, kijk, ik, ik kan heel goed schakelen in de zin van... Uh, ik ben professional. En, uh, en professionals moeten altijd hun verantwoordelijkheid dragen. En die draag ik ook, met de, met de volle overtuiging en... Uh, dan kun je, kun je, moet, je, moet je ervoor zorgen dat je niet te veel in emotie gaat zitten, want dan heb je kans dat je de rare dingen gaat doen en, uh, en dat wil ik absoluut niet. En het hoort bij voetbal, het is inherent aan voetbal, het is inherent aan, uh, aan, aan de club als PSV, Ajax, Feyenoord, uh, uh, Twente. Uh, dat, dat hoort er namelijk bij. En, uh, het mag niet, maar het, het gebeurt en dan moet je denk ik heel snel wegzetten. En ik ik kan, er, uh, kan er op een dusdanige manier mee omgaan dat ik nog vrij helder kan analyseren, dat is belangrijk. Je zegt altijd dat je moet het met z'n allen doen. En dat idee had ik wel, weliswaar met spelers in jou, maar wat betreft Top en Fred Rutte even niet. Dat was niet met z'n allen. Geen hand op jouw schouder. Nee, maar alles wat ik daarover zeg, dat, uh, kijk, dat, is, al, dat is allemaal directies. Al, al dat soort vragen en al dat soort dingen nou, Ik heb naar. Je hebt een gevoel, Fred. Ja, maar ik focus mee op, uh, op uh, Valencia. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Straks uh, Iraakse kunstenaars exposeren in Utrecht. Wij waren daarbij. Is maar eens even naar de verkeersinformatie. Dennis, mooi. goedemorgen. Een ja, hele goede morgen, Lara. Hoe is het op de weg? Nou, bij Arnhem loopt het vast door een ongeluk op de A12. Daar kom ik zo bij. Ik geef eerst even het rijtje af met de files die er staan nu allemaal. Dat zijn de vier. Op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Dorp, vijf kilometer. En op de A7 vanuit Horen naar Zaandam, een korte twee kilometer bij Purmerend. Dan die A12 bij Arnhem vanuit Duitsland. Tussen Duiven en Arnhem-Noord staat het zo goed als stil over 8 kilometer. Bij Arnhem-Noord is de weg in de richting van Utrecht afgesloten. Je kan er alleen maar langs via de af- en oprit daar. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam een korte 2 kilometer bij Sliedrecht-Oost. Oké, okay, wat verwacht je voor de rest van de ochtend, Dennis? Nou, de donderdagochtendspits is altijd een hele drukke spits. Er wordt ook nog regen verwacht. Oh, jee. Uh, dus het wordt een drukke spits met meer dan 200 kilometer file. We spreken je later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En Mark robin Visser is vanochtend helemaal um, gericht op vrouwen. Marco, robin Internationale ja, Vrouwendag... Uniek. Uniek, ja. En ik hoor al op de achtergrond dat jij bij je ontbijtafspraak bent. Ik ben ontzettend gezellig met, met Sibiele Dekker bezig... die haar rolmodelschap ook heel serieus neemt. Nee, serieus, ja. U kunt er wel om lachen, hè? Ja, helemaal. Helemaal. <laughs> Ze heeft zojuist twee... Uh, vertel even wat u gedaan heeft. Uh, dit is uh, een klein krentenbroodje gesmeerd. Krentenweggen heet het, uit ja. Noord-Holland. En uh, ja, dat stond ik te smeren en uh, ja. u stond erbij te, te kijken. Dus dat is wel, nou dat is niet helemaal actueel hoor. Nee, dat klopt niet helemaal. Oh, maar ja, u deed het gewoon helemaal vanzelf. Ja, dat ging, ging zo. <lacht> als je in dit huis of woont. als je dat zo. al jaren doet. Dat doe ik ook al jaren. <lacht> Luisteraar Sibiele Dekker, we kennen haar nog als minister van Vrom hè, vroeger En tegenwoordig voorzitter van, uh, hoe heet die club nou precies, Talent naar de Top. Helemaal goed, Talent naar de Top. En ja. u bent er al, of u was er al? Of, uh, hoe, hoe, hoe... Ik uh, ben voorzitter vanaf de start van, ja. uh, van het initiatief. Ja, we gaan nu even pre-ontbijten hier uh, bij u thuis, want we gaan straks naar het echte ontbijt, het vrouwenontbijt. Ja, Internationale Vrouwendag. Dat vieren wij sinds uh, jaren of sinds de jaren dat we bestaan. Vieren wij dat met een ontbijt. Uh, altijd rond een bepaald thema. En uh, vandaag is het thema het rol... Uh, uh, het het rolmodelschap. Ja, dat is mooi. Ja. Ik moest even op het ja. woord komen. Bent u zelf een rolmodel? Ja, nu, dus nu eventjes en, voor mij wel. omgekeerd. Nee, dit is dit omge echt dit omgekeerd, is niet, ja. ja. Maar uh, ja, ik denk het... Ja? Zo langzamerhand. Vertel ja. ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook door de, door de loopman en de carrière die ik heb uh, mogen maken. En uh, datgene wat ik heb uh, mogen doen. Uh, en dan word je zo langzamerhand iemand die gezien wordt en uh, erkend en herkend wordt. Ja. Uh, maar ja, dat moet je wel blijven doen dan. Ja, je moet er wel aan blijven werken. Is ja, dat zo? Zeker. Ja, zeker. Ja. Kijk, belangrijk is bij een rolmodel zijn dat je zichtbaar bent. En dat je herkend wordt en ook dat mensen, andere mensen je erkennen in je kwaliteiten, in je deskundigheid. Ja. Ja. En dan blijft het ook uh, bestaan. Ja. Zegt mevrouw Dekker, nou ben ik natuurlijk maar een man. Maar ik heb het gevoel dat het niet echt ontzettend goed gaat met de positie van vrouwen in de samenleving. Nou, dat dan... is gewoon een gevoel. Nou, dat zou met name de man ook uh, toch aan het denken moeten zitten. Uh, want u bent ja, Ik praktizeer zomaar... me al een hele ochtend al een ongeluk. Nou, dat was te vroeg dan. Oh. <laughs> dat was nee, maar wat denkt, hoe ziet u dat? Want als je nou bijvoorbeeld naar onze regering kijkt, heel weinig vrouwen. Te weinig. Een te te, te weinig, absoluut. We hebben nu weer een, een paar procenten meer doordat mevrouw Lisbeth Spies... natuurlijk minister van Binnenlandse Zaken is geworden. Maar het was bij de start natuurlijk echt te weinig. Uh, kijk, ik kom met zelf het kabinet balken in de twee en drie. Daar waren we met vijf vrouwelijke ministers en vijf uh, vrouwen als staatssecretaris. Ja. ja, en dan heb je meteen een, een belangrijk aandeel. Hè. Dan zit je op de 30, uh, 30, meer dan 30 procent. En dat is altijd een mooi omslagpunt zodra je een zekere massa hebt. Zodra je een maar gaat het nou de miljoen? verkeerde kant op of niet? Het gaat niet de verkeerde kant op, maar we moeten er wel hard aan trekken. En je moet de... Uh, kijk, zodra er veel problemen zijn, zoals nu, financiële crisis, economische situatie... Dan, dan lijkt het wel alsof de aandacht daarvoor ook wat verslapt. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Het nee. moet er vanzelfsprekendheid zijn binnen ja. de bedrijven. Wij gaan uh, straks met u op stap. Ik ga met u mee naar het ontbijt. Maar ik stel voor dat we nu eerst dit pre-ontbijtje... Ja, Heerlijk wat u gemaakt heeft. Heel goed. Als rolmodel, mevrouw Dekker. Uh, toen... Toen. Ja, nee, oh ja, goed. Ja, toch fijn. Hartelijk dank. Laat je, Tot straks, je ja. maar verwinnen. Heerlijk. Ja, Marco het over Vrouwendag. Tien minuten voor zeven is het. Het andere gezicht van Irak. Dat is het motto van een bijzondere tentoonstelling in Utrecht. Distant Dreams, ofwel verre dromen. In expositieruimte Kunstliefde in Utrecht... heeft gastconservator Martin van der Rande... het werk van vijf Iraakse kunstenaars bij elkaar gebracht. Alle zijn ze voor Saddam Hussein gevlucht. Al jaren werken ze in Nederland. Jeroen Wielard bekeek het werk met Van der Rande... en sprak een van de kunstenaars, Salam Jass. Aras Talib heeft het paleis op de Dam links in een wazig veld gezet. Vlak ervoor trekt een paard een oud Mesopotamisch beeld voor. Hoe culturen elkaar ontmoeten, Martin van der Rande. Ja, dat is hier in dit schilderij duidelijk zichtbaar. Dat is ook bij de andere schilderijen van de kunstenaar zichtbaar... Deze kunstenaars die in Irak geboren zijn, gewoond hebben... en hun studie hebben gevolgd, wonen dus nu al een aantal jaren in Nederland. En hebben dus de achtergrond, hun Iraakse achtergrond en geschiedenis... ook gebruikt voor het werk dat ze dus nu hier in Nederland maken. En die combinatie daarvan, dat laten zij dus hier zien. Uniek in kunstliefde in Utrecht. Want het is voor het eerst dat er werk wordt getoond... van nog maar vijf van in totaal tachtig Iraakse in Nederland werkende kunstenaars. Ja. Het is heel gevarieerd, figuratief, half magisch, beelden staan er ook. Maar als je zo om je heen kijkt en je realiseert je waar die mensen vandaan komen, waar ze vandaan zijn gevlucht, is het stuk voor stuk geen uitdrukking van wanhoop of protest of agressie. Nou, dat zou je kunnen zeggen is een kenmerk van kunst... dat het toch ook juist de levendigheid benadrukt die we nu allemaal ervaren. Naast het overleven dat we ieder voor zich dagelijks doen... is het ook juist in dit geval de kunstenaarskracht... om dat leven dat ze zelf ervaren ook uit te drukken in hun werk. Ik heb al heel lang contact met kunstenaars die dus ook gevlucht zijn. En of het nou de muzici zijn, of het zijn de schrijvers, de journalisten... of andere sectoren van de kunst... Bij mij is dat altijd zo opgevallen dat het zo heel energiek is... en hoopvol en inspirerend en, en boeiend. Dus die achtergrond en die inspiratie, dat is in dit werk te zien en te voelen... en dat is ook voor mij dan altijd te merken in de omgang met de kunstenaars. Ja, typische verbeelding van hoop uit Irak in Nederland. Ja, je zou kunnen zeggen, hoop is altijd gericht op de toekomst. Je zou ook kunnen zeggen, het blijkt dat er vertrouwen is... In hun eigen kunnen, in hun eigen talent. Los van de maatschappelijke omstandigheden. En dat ze dus ook daarom refereren aan hun rijke geschiedenis. Omdat die geschiedenis, wat er ook politiek maatschappelijk gebeurt, niet verloren gaat. En dat dragen ze dus over. En dat laten ze ons dus ook zien. We gaan eens dus even naar een van de kunstenaars. Dan moeten we voor naar boven. Ja, zeker. En daar hangt het dan allemaal bij elkaar, het werk van Salam Jazz. Veelkleurig, rood tinten, blauw tinten. En stuk voor stuk schimmige figuren centraal. Onzichtbare man heet er een. Man in schaduw. En man met tent. Ik uh, schilder, ex, ex, ex, expressie meneer. En ik schil uh, figuurtjes. De, de menselijkheid is belangrijk voor mij als thema. En Ik probeer te laten zien in mijn werk dat is een persoon die heeft iets heeft meegemaakt. En zoals hier in deze schilderijen zie je eigenlijk: Maan met de tent. De tent hier uh, bedoel ik: tent van hoop, tent van uh, pijn, van liefde, van alles, alle recepten die krijg jij mee in de wereld, krijg jij kunnen zien op deze schilderijen. Hij is niet opgesloten. Nee, absoluut niet. Hij kan naar buiten. Hij is, hij is open. Met de hij wereld. is vrij. Ja, hij is vrij, zeker. Nou, hij is vrij. Hij is eigenlijk een deel van de wereld, maar elke persoon hij, hij heeft eigen gevoel, eigen omgeving. En daarom deze schilderij ziet allemaal open. Daar ben ik de persoon. Blij dat u het kunt maken in Nederland, maar het kan nog niet worden getoond in uw geboorteplaats, Bagdad. Het klimaat slaat daar langzaam om, maar het is nog onveilig om dit soort werk te tonen. Het is eigenlijk onveilig, door de niet door de politiek of de, niet door de regering. Wij zijn niet veilig van de terroristen, zeg maar. Maar verder, ik denk, onze werk en onze wij, welkom in Bagdad. Ik denk het wel. Want ik ben een keertje na 15 jaar geweest, na twee jaar terug. En ik was, ja, heeft tijd nodig om, zeg maar, alles te herstellen. Je hoort de Salam jazz in de bijdrage van Jeroen Wiedert. De tentoonstelling Distant Dreams is nog te zien tot 18 maart in de Kunstliefde in Utrecht. Het NOS Radio 1 Journal, de Ochtendkranten. Nederland loopt jaarlijks bijna 2 miljard euro mis aan belastinginkomsten, meldt de Volkskrant. Belastingdienst vist achter het net omdat bedrijven failliet zijn gegaan of mensen in de schuldsanering komen. Sommige schuldenaren zijn naar het buitenland vertrokken. In tien jaar tijd is het bedrag opgelopen tot bijna 16 miljard euro. Jaarlijks wordt 1% van de totale belastingopbrengst bestempeld als oninbaar. Staatssecretaris Wekers heeft de fiscus gevraagd hoe dat bedrag omlaag kan worden gebracht. Dag des oordeels voor de Grieken, kopt het Financiële Dagblad. Voor vanavond 9 uur moeten zich voldoende private schuldeisers hebben gemeld om een grote Griekse schuldsanering mogelijk te maken. Dat is een voorwaarde van de Eurolanden en het IMF voor een nieuw reddingspakket voor Griekenland. Nou, gisteravond stond de teller op 120 miljard, oftewel bijna 60 procent van de te saneren schuld. Volgens Griekenland gaat de sanering door als driekwart zich aanmeldt. De tegenstribbelaars kunnen dan gedwongen worden toch mee te doen. De eindstand zal waarschijnlijk morgen besproken worden in een telefonische vergadering van de ministers van Financiën van de Eurozone. Minister De Jager durft nog geen voorspelling te doen over het slagen van de operatie. Sluiting van afdelingen voor loskunde van de tien kleinste ziekenhuizen leidt tot meer babysterfte, stellen onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam in het AD. Het aantal sterfgevallen bij geboorte zou met 10% stijgen. Veertig kleine ziekenhuizen die opdracht gaven tot het onderzoek... hopen dat de politiek zich hard maakt voor een voortbestaan. Ze vrezen dat zij het loodje leggen nu het kabinet wil... dat ziekenhuizen samenwerken of fusieren om kosten te besparen. U heeft daar gisteren meer over gehoord in het Radio 1-journaal. Ook wil minister Schippers van Volksgezondheid zo de babysterfte verlagen. Maar ja, dan is sluiting van kleine ziekenhuizen een slechte maatregel... zegt de beroepsorganisatie van Verloskundigen. Nederland zit met enkele terrorismeverdachten verdachten opgescheept, meldt de Telegraaf. Ze zijn ongewenst, verklaard, maar kunnen het land niet worden uitgezet... vanwege Europese regelgeving. Volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaat het om een zeer beperkt aantal. Hoeveel, dat wil hij niet zeggen. Opstelten zegt dat wanneer uitzetting niet mogelijk is... de terroristen-verdachten in ons land geen verblijfsrecht krijgen. Het CDA had Kamervragen gesteld over de kwestie... omdat de partij vreest dat Europa een vrijhaven wordt voor gevaarlijke extremisten. En dan nog een berichtje over die zonnestorm. Eh, onder andere in de Telegraaf. Een massa geladen deeltjes van de zon treft vandaag de aarde. Rond één uur onze tijd. De zonnestorm is het gevolg van een uitbarsting afgelopen dinsdag. De deeltjes kunnen niet alleen noorderlicht op grote schaal veroorzaken... maar ook storingen in satellieten en hoogspanningsleidingen, vertelt de krant. Effecten zullen sterker zijn in noordelijke gebieden... omdat het magnetisch veld de aarde daar minder beschermt. Landen als Canada, met een uitgebreid energienetwerk en dicht bij de Noordpool... zijn dan weer kwetsbaarder dan zuidelijke landen. We gaan maar eens bellen over die zonnestorm. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal het laatste nieuws uit Syrië. Onze correspondent Sander van Horen heeft het allemaal verzameld. Dat wat hij te weten is gekomen, dat hoort u na zeven uur. En we hopen dan te spreken met de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis in Enschede, Herre Kingma. Want hij is het zat, hij wordt er ook boos over, over het coma zuipen. En vindt dat degenen die dat doen het dan ook zelf maar... de moeten voor betalen, voor de behandeling moeten betalen. Geen kink maar dus. We zijn met hem aan het bellen. U hoort hem als het goed is, na 7 uur. Als ondernemer hoort u het van alle kanten. Er is iets nieuws op de pensioenmarkt. PPI, Premie Pensioeninstelling. Het biedt meer eenvoud en overzicht, maar hoe nieuw is PPI... Egon heeft daar een duidelijke mening over. PPI is eigenlijk een gewone pensioenregeling, maar helaas zonder zekerheden. En die zijn wat Egon betreft wel nodig. Als werkgever wil je je werknemers toch geen onnodig risico laten lopen. Daarom gaat Egon een stap verder. Wel het gemak en de eenvoud van PPI, maar met zekerheden bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. En daar maken we graag reclame voor. <coughs> Nieuw. Een flexibel pensioen met zekerheden. Het Egon pensioenabonnement.